het NOS Journaal. De NS rijdt tot en met vrijdag met een aangepaste regeling. Dat heeft het bedrijf vanmiddag besloten. Dat betekent dat er de hele week minder intercity's zullen rijden dan gebruikelijk. De NS heeft problemen vanwege het winterweer. De aangepaste dienstregeling is bedoeld om de vertragingen op het spoor binnen de perken te houden. Minister Verhagen gaat Netcar geen staatssteun geven. Het risico bestaat dat het bedrijf alsnog failliet gaat en dat het belastinggeld dan weg is, zegt hij. Verhagen gaat wel op zoek naar overnamekandidaten voor Netcar die de fabriek voor het symbolische bedrag van een euro mogen overnemen. De koper moet dan ook het personeel overnemen. Bij Netcar in Born wordt vanaf vrijdag mogelijk gestaakt. Mitsubishi maakte vanmorgen bekend dat de fabriek wordt gesloten. In Groningen is voor korte tijd een bedrijfs- en winkelpand ontruimd geweest omdat er een scheur in de vloer was ontdekt. In het pand aan het gedempte Zuiderdiep zit een Albert Heijn en een filiaal van Randstad. Medewerkers van het uitzendbureau hoorden rond drie uur een harde knal en ontdekten een scheur. Na onderzoek bleek dat de scheur is ontstaan door de grote temperatuurverschillen binnen en buiten. Griekenland is begonnen met de bouw van een hek langs de grens met Turkije. Het hek is bedoeld om immigranten tegen te houden die illegaal de Europese Unie proberen binnen te komen. Het elf kilometer lange hek komt aan de oever van de rivier de Evros in het noordoosten van Griekenland. De Grieken betalen het hek zelf. Uit Brussel komt geen geld, omdat het hek volgens Eurocommissaris Malmström de immigranten toch niet zal tegenhouden. Friesland heeft het vaarverbod uitgebreid, zodat het ijs op veel plaatsen sterker kan worden en toertochten kunnen worden uitgezet. Delen van die vaarwegen zitten in de Elfstedenroute. Het verbod geldt niet voor de grotere vaarwegen in Friesland, die voor de beroepsvaart belangrijk zijn. Het weer in het noordwesten neemt de bewolking toe en er kan wat sneeuw vallen. Vannacht min 8 tot min 15, lokaal min 20. Morgen komt veel laag hangende bewolking voor, waaruit vooral in het noorden soms wat sneeuw valt en dan wordt het min 5 graden. Dit was het en... Dit is René Passet van de AMWB. In de Randstad is het wel eens drukker geweest. Ik noem de files van 3 kilometer en langer. Op de A4 Amsterdam Den Haag bij Zoetewouw Rijndijk 5 kilometer. De A10 West voor de Contenol 3. De A12 Utrecht Arnhem bij Knoppert Waterberg 4 kilometer door een autobrand. De rechter is ook eens dicht. De A15 Europort Rotterdam bij Spijkenisse 3 kilometer. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam Noord en het plein 6 kilometer. En vanuit Gouda staat bij Nieuwekerk 3 kilometer en bij het Kleinpolderplein nog eens vier. Op de A27 Utrecht Breda, bij Hagestein 4 kilometer. De A28 Utrecht Amersfoort, tussen de Uithof en de Afrikant Dolder 3 kilometer. En bij Leusen nog eens 4. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven!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 Things we could do This never ends Dat er iemand nog zo ontzettend verliefd kon zijn Maar ik heb een meisje en dus ze doen het graag met mij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 Het ritme van Zandvoort ook op tv. CFM, TV. TV op kanaal 45 45 45 45 I don't understand. us me songs for T.M.M. Uh-huh, uh-huh. Think. Do your thing and do your thing. Yeah. I like this. Like this, like this.